Brandsen met het NOS-journaal. Het Nederland team dat naar Nepal is gestuurd is daar aangekomen. De 62 Nederlanders zijn gespecialiseerd in het zoeken en redden van mensen die onder puin bedolven zijn. Waar de Nederlanders worden ingezet is nog niet bekend. Inmiddels zijn er in Nepal meer dan 3200 doden geteld. Vermoedelijk zijn dat er veel meer.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 De Deutsche Bank sluit 200 filialen. De reorganisatie moet een besparing van 3,5 miljard euro opleveren. Duitse media spreken van een verlies van duizenden banen, maar het bedrijf wil geen aantallen noemen. De Deutsche Bank staat al langer onder druk van aandeelhouders om meer winst te maken. Vorige week kreeg de bank een boete van 2,2 miljard euro vanwege de Libor-fraudezaak.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 Het weer langs de oostgrens, nog wat motregen, maar in de loop van de ochtend wordt het ook daar droog. De rest van deze Koningsdag blijft het overal droog, met veel zon in het westen, midden en noorden. In het zuidoosten en oosten is het vaak bewolkt. Het wordt rond de 13 graden, bij zee en op de Wadden zo'n 10 graden. Dit was het NOS-journal. DFM. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB.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 Ja, ik zal luisteraars zo uitleggen waarom. Ja, nee, heel goed. Blijf vooral daar zitten. Dat <lacht> ja, is leuk. De, de, de Jones, we aan begin van uur drie van Zandvoort op zaterdag met stamp. Het derde en laatste uur alweer van dit programma en daarin de volgende onderwerp, Albert Jan. Nou, de luisteraars het de laatste uur van Zandvoort op zaterdag... zal zijn het interview met Marcel Arens. Want die gaat van 10 tot en met 17 oktober de Kenia Classics fietsen... en schrikt u niet, dat is ongeveer 380 kilometer... ten behoeve van het goede doel, Amref Flying Doctors. Marcel was al eerder bij ons in de uitzending... en toen gingen de kijkcijfers van ZFM TV ook schitterend omhoog... en vandaar dat hij heeft plaats mogen nemen op mijn stoel... want dan kunnen de kijkers Marcel uh, uh, in de gaten houden. Dus www.zfm-live.nl, daar hebben we het over. Wat heeft Marcel wat ik niet heb... Uh, nou, heb je even. Goed luisteraars, straks gaan we weer schakelen met uh, Benny Koper... want die is aanwezig voor ons bij de wedstrijd HFC Edo tegen Zandvoort. En nog, momenteel nog met een tussenstand van 1 tegen 0. Dus de tijd begint te dringen voor Zandvoort. Heb je al iets gehoord van de veteraan 1, de, de klassico? Helemaal, niks. Helemaal, Helemaal niks. niks. Oh, nou, de veteraan. Waarschijnlijk 0-0 dan? Ook nog uh, kampioenskandidaat in hun klasse. Die spelen vandaag de klassico tegen uh, Bloemendaal. En uh, we hebben nog niks gehoord, dus we gaan ervan uit dat het voorlopig 0-0 blijft. Uh, half vijf, uiteraard, wel een tijd voor het uh, vaste item. Het dier van de week. En dat zijn moeder en een zoon. Het zijn twee koningins: Nora en Nico. En die zijn op zoek naar een thuis zonder kinderen. Maar daarover om half vijf meer. Het gedicht van de week. Ik zal. Ik, ik heb er meerdere liggen. Waarschijnlijk ga ik er een op opdragen aan Marcel en aan zijn wederhelft. Maar ben ik ben nog niet uit. Laat u verrassen, rond de klok van kwart voor vijf. Het gedicht van het jaar, kan ik dan wel zeggen. Uh, goed, uh, verder uh, wellicht als er nog tijd is, een stukje, stukje sport in het kort. Maar genoeg reden om ook het komende uur te kijken en te luisteren naar ZFM. Want de kijkcijfers schieten omhoog op dit moment. wwwzfm livenl Ja. Het derde en laatste uur is ook een beetje in het teken van money, hè? Geld, daar gaat het om. Marcel heeft nog heel veel geld nodig voor het goede doel. Dus uh, ja, daar gaan we het in het derde en laatste uur over hebben. En wat voor geld het is, dat maakt Marcel helemaal niks uit, hoor. Als we het maar heel veel oplevert. It's all about the money. Hier is Dirty Cash van Stevie V. Zeggen, stop maar in de wasmachine. De de de cash. Wordt vanzelf weer schoon, toch? Oh. Albert Jan. Jazeker. Ja, zeker. ja, De, de single van Stevie V bij CFM. Jawel, is het tijd voor uh, Marcel. Uh, Marcel, okay. ja. Marcel. Marcel? Oké. Marcel. Marcel. Welkom in de uitzending. Dankjewel. Uh, je hebt dus inmiddels begrepen dat de kijkcijfers drastisch zijn toegenomen. En vandaar dat jij ook daar het plaats mogen nemen, want dan kan iedereen je goed zien. Ik voel me helemaal van je. Je ben al een keer eerder bij ons geweest, maar laten we even teruggaan naar het begin. Uh, jij geeft ook al vaak aan goede doelen, maar op een gegeven moment dacht je van ik ga de daad bij het woord voegen. Ja, laat ik zelf echt wat doen in plaats van alleen af en toe wat geld geven. En wat gaat Marcel doen? Ik ga bijna 400 kilometer door Kenia fietsen in zes uh, dagen tijd. En Dus zes dagen tijd, 380 kilometer? Ja. Dat is gemiddeld per dag? Even snel. Even snel. Even snel. Nou goed, maar... Dat zijn dus behoorlijke etappes, maar zijn die elke dag hetzelfde? <coughs> het, Zitten er ook verschillen in? Nee, nee. We hebben afgelopen zondag de officiële kick-off gehad van Amref... waar alle deelnemers uitgenodigd waren. Ja, Am -Amref, het... Is het doen, Amref, Amref is het goede doel, hè? Amref is de goede Kom En daar hebben we echt uh, informatie gehad over wat is de reis precies? Wanneer komen we aan? Wat gaan we doen? Uh, welke routes gaan we fietsen? Hoe lang zijn de etappes? Zo moet je op letten, uh, Hoe moet je je voorbereiden aan training? Uh, allemaal dat soort zaken. Dus de eerste etappe is 25 kilometer even wennen. Ja. Dan 50 en dan een paar keer 70, 80. Kom ik straks nog even op terug. Op een gegeven moment zeg je van, oké, okay, ik ga wat doen. Hoe kom, hoe kom je op dit goede doel uit? Uh, Amsterdam Rij, waar ik werk, die is al uh, jaren partner van uh, Amref en Doctors. Die steunen wij. En uh, vier jaar geleden hebben wij als uh, heeft een team van de Rij voor het eerst meegedaan. En zo ben ik dat heb ik dat leren kennen en dacht nou, toen heb ik één keer getwijfeld om mee te doen en twee jaar geleden ook en deze keer dacht ik, ik ga gewoon meedoen. Maar dat zijn ook compleet andere omstandigheden als dat je hier gewend bent. Ik weet dat je een sportman in hart en nieren bent, niet alleen op de fiets, maar ook op het water. Ja. Uh, maar de, die temperaturen zijn nou aanmerkelijk anders dan hier in Nederland. Ja, dat is even wat lastig, gaat dat worden? En in de aanloop daar naartoe, daar kunt we wel even over hebben, jij zoekt sponsoren voor dat grote evenement. Ja, waar wij ons uh, aan gecommitteerd hebben, we zijn uh, met een team van tien van de rij. En we hebben ons elk al 5000 euro sponsorgeld gecom gecommitteerd. Um, en dat, dus met z'n tienen gaan wij 50.000 euro bij elkaar hameren. En in de aanloop daar naartoe, komen we straks ook nog heel terug... ga je van allerlei dingen organiseren om geld te genereren. Ja. Maar mensen kunnen, je ook, uh, uh, do, kunnen ook geld doneren rechtstreeks uh, op, jou, op, de, hè, op het goede doel. Ja. Hoe, hoe kan men dat doen? Uh, dat kan via een website. Ik heb mijn eigen gedeelte op de website van Amref, En dat is www.keniaclassic.com Marcel-Arends. Dat verstond ik niet. Dat mag je nog een keer leggen. Dat is www.keniaclassic.com Marcel-Arends. Het kan veel eenvoudiger. Gewoon even op de CFM-app kijken. Onder Kenia Classics. Het staat speciaal apart vermeld, zeg maar. En dan vind je alle informatie, Marcel. We gaan zo meteen verder met je praten. We gaan eerst even naar het voetbal zo dadelijk. Ja, we gaan uh, doorschakelen naar het voetbal. De voetbalwedstrijd van vandaag. Edo tegen ESV Zandvoort. Benny, is het uh, einde van deze wedstrijd al in zicht? En hoe staat het ervoor? Het uh, staat als voor Edo. En 90 minuten zijn nu volgespeeld. Oké, okay, en uh, heeft uh, ESV Zandvoort uh, wederom kansen gehad? Ja, zeker weten. Uh, Laurens uh, ten Heuvel heeft wat uh, wissels gebracht. Wat meer aanvallen gaan spelen. Dus uh, Edo die speelt nog meer op de counter. is dus ook gevaarlijk voor Zandvoort. Maar uh, ja, nog steeds 1-0 uh, voor die Edo. Het wil, het wil maar niet lukken. Het wil gewoon niet lukken, hè. Nee, uh, verwacht je nog dat er uh, nog lang te spelen is... of is uh, de wedstrijd bijna te einde? Ik denk dat de wedstrijd bijna afgelopen is. Denk, misschien 1 of twee minuten nog en dan is het voorbij. Dat zou betekenen dat uh, SV Stanford dus uh, vandaag uh, helaas uh, gaat verliezen van Edo. 1 tegen 0. Ja. Oké. Okay. Nou, dankjewel uh, Benny, Benny Koper en uh, dankjewel voor je bijdrage vandaag. En mocht er nog veranderingen komen, horen we het graag even van je. Zo. Ja, dat is goed. Altijd. Dankjewel. Hoi. de bakermat, dat was de single Teach Me. Zo dadelijk gaan we weer verder praten met Marcel Arendt. Hij is vanmiddag te gast in de studio tussen 4 en 5. bij zullen op zaterdag hebben we het natuurlijk over de Kenia Classics. En wat het allemaal inhoudt, daar hoor je zo dadelijk nog veel meer over. Meneer Steven deze uit de jaren 7 van Delegation en Where is the Love. ...en Where is the Love? Nou, hadden met Marcel over uh, van, uh, hoe we informatie kunnen krijgen... ...over uh, de actie van uh, Kenia Classics, waar hij in uh, gaat deelnemen. Nou, dat is heel eenvoudig. En Marcel noem nog één keer het adres. www.keniaclassic.com slash Marcel-arens. Oké, okay, of kijk even op de CFM-app. Ik sta je apart uh, op vermeld, uh, Marcel. Heb je er al uh, reacties op gehad, trouwens? Jazeker. Kijk, Helemaal goed. Uh, goed, uh, even terug. Uh, Kenia Classics, 10 tot en met 17 oktober... 380 kilometer voor MREF Flying Doctors. Voor het goede doel. Uh, je zei het al in het eerste gedeelte van ons interview... Uh, is dat jullie afgelopen weekend uh, bij elkaar zijn gekomen... om een en ander te bespreken... Nou, is mij niet ontgaan dat er uh, wat onrust is in Kenia. Klopt. Hebben jullie het daar ook over gehad? Ja, absoluut. Er is natuurlijk recentelijk een aanslag geweest op een universiteit. Ja. Uh, en ik moet ook eerlijk zeggen, Van Ambref kreeg ook meteen een mailtje met uitleg... wat er wel aan de hand was en niet aan de hand was. En uh, Zij werken heel nauw samen met veiligheidsadviseurs... De AMREF-organisatie heeft een hoofdkantoor zelf in uh, Nairobi. En ze werken samen met uh, wat ik zeg, veiligheidsadviseurs. en De organisatie van Kenia Classic die checkt ook continu uh, de overheden van Nederland, uh, de VS en uh, uh, Engeland. Om te kijken of het reisadvies negatief is ja. of niet. Dus, uh, ja, veiligheid staat bij hun op nummer 1. Maar goed, jullie hebben daar uitvoerig daarbij stilgestaan, doorgesproken. Het is nog, het is nog niet zover dat het een negatief reisadvies nee, is. Nee, absoluut niet. We gaan er ook niet vanuit dat nee. uh, dat zal dat zo komen, Nee, dat zal ook niet zijn. Maar dat de reis uh, doorgaat. Zei, dus dat was de officiële kick-off voor de deelnemers. Uh, wat, wat voor informatie kregen jullie verder nog allemaal uh, die dag? Uh, de de etappes zelf, welke routes we gaan fietsen. Uh, en... De eerste dag is zeg maar een halve dag, 25 kilometer fietsen, de volgende dag 50 kilometer in ochtend. Smiddags dus middags gaan we mee fietsen met de gezondheidswerken. We halen geld op zeg maar, om die gezondheidswerken op te kunnen leiden en eventueel een fiets te kunnen kopen voor die mensen. En wij gaan gewoon in groepjes met iemand mee, dus we gaan gewoon mee fietsen met zijn werk om te kijken wat ze doen. Ja, maar dat, dat zei je ook in de vorige keer dat je hier was. Je gaat ook projecten bekijken van AMREF Flying Doctors. Ja. Dan krijg je tekst en uitleg van waar het geld, uh, waar het geld voor gebruikt wordt. Ja. Kan je, kan je, moet ik je dan denken aan, aan, aan, aan, aan uh, uh, uh, ziekenhuisachtige ja. dingen? En... Ja, we gaan een ziekenhuis bezoeken. Um, en we gaan ook uh, scholen bezoeken, dus AMREF scholen. Um, en dan gaan we gewoon kijken hoe dat gaat, dan met die mensen spreken. En, uh, dan weet je in ieder geval waar het geld naartoe gaat. Uh, nou heb ik uh, op uh, onze CFM app, en, uh, op jouw app, uh, <lacht> <lacht> heb ik geappt hier, uh, uh, gelezen dat, dat het streefbedrag wat je graag bij, wat jullie als team, is het als team of als individu? Nou, we als individu hebben gezegd van nou we doen per persoon 5000 waarvan we ook gezamenlijk geld opgenomen. Dus op het moment dat we in een team iets doen, uh, dan gaat gewoon een teampotje en dat wordt weer verdeeld over de tien deelnemers. En uiteindelijk willen we met z'n tien en 50.000 bij elkaar. Ja, en, en hoeveel teams doen er aan mee? Uh, vanuit de rij één team met tien ja. personen. En voor de rest zijn er een aantal mensen individueel die meedoen. Of teams van drie mensen of twee mensen of vijf mensen. Heel verschillend. Maar als de doelstellingen worden bereikt, dan praat je over een heleboel geld. Ja. Maar ja, het is natuurlijk ook voor het goede doel. Om flying doctors. Ja, en dat is echt voor een duurzame gezondheid voor Afrika. Dus. Ja. Uh, uh, even kijken, uh, je staat nu, uh, de laatste keer dat ik keek rond, het, uh, heb je 2000 donaties, een uh, totaalbedrag 2000 euro al bij elkaar. Ja. En blijft de, loopt dat nog lekker door? Ja, op dit, op dit moment valt het een klein beetje stil, maar ik ben bezig met een aantal zaken te organiseren. Ik heb me drie keer ingeschreven. Kijk, daar wou kijk, ik kijk, kijk, nou, nou ja, naartoe. Ja, knap dat ja. dan. <laughs> ja, even winnen, even winnen. Geef niet. Nee, ik heb me drie keer ingeschreven nu, voor drie kofferbakmarkten in Zandvoort. Oh, dus was, drie kofferbakmarkten, ja. ja. Ja, dus als iemand nog uh, spul op zo'n lijst, ja. wat ik, ja. Ja, ik heb okay. eentje gevonden, wat ik uh, ...vanuit de kofferbak kan verkopen... ...dan kom ik het halen... ...en als ik het niet verkoop... ...breng ik het gewoon aan de Dat ...gaat het alsnog goed. En wanneer is de eerste kofferbak De eerste is 10 mei. 10 Dan moeten wij tijdens het werkoverleg... ...om vijf uur even een datum prikken... ...dan moet je even bij me langskomen... ...dan kan je even spullen halen. Gaan we straks afspelen. En daarnaast heb ik een diner, hè? Ja, nee, rust, rust, Kofferbak verkoop, drie keer ga je meedoen... ...en dan ga je... Daar gaan we dus naar nu je naartoe. Je gaat, een, je gaat een diner regelen in het Wapen van Zandvoort. Ja, dat is helemaal rond. nu. Vorige keer heb ik het aangekondigd dat ik het wilde gaan organiseren en nu is het gewoon rond. We hebben de ingrediënten gesponsord gekregen van Sligro Groningen. Alle uh, goede komt uit Groningen. Alle goede komt uit Groningen. En uh, dat gaat 11 juni plaatsvinden. 11 juni. Ja. Kan je dat reserveren? Ja. En uh, waar moet het dan reserveren? Bij het Wapen van Zandvoort of bij jou? Uh, kan wel bij. Elbe. Kan wel bij. Elbe. Kan wel bij. Kan bij, kan bij Mag je tafeltje voor vier? Dat kan. Oké, okay. bij deze reserveren. Top. Eerst Rob, jij gaat ook mee. Dat, we, ah, dat weet ik Dat wel wel <tabeltje> wel <uit> voor vier. Oké, okay. ja, CFM. je komt, he, komt helemaal goed. Oké, okay, diner, de kofferbakverkoop. Geef verder nog dingen doen. Ja, we hebben nu net uh, als team in de, in de rij in actie gedaan. Uh, onze collega's konden het uh, totaal bezoekersaantal van de autorij uh, gokken. die nu bezig is. Dus is nog niet helemaal bekend. Nee. En daar hebben we er 80 aan meegedaan. En uh, elke gok was 5 euro. Dus daar hebben we ook 400 euro mee opgehaald. Oké. Okay. Dus dat, is, uh, dat loopt ook nog. Ja. Uh, omwille van de tijd, we gaan even naar de muziek. Dier van de week en dan komen we weer bij je terug, Marcel. Want de kijkcijfers, het is... Kajai. <lacht> www.zfm-live.nl Kan je mij, uh, live meekijken in de studio aan de Tolweg 10A. En er zit Marcel op de plek van Albert Jan. Waarom zouden we dat nou gedaan hebben? <lacht> Vraag het jezelf maar af. Oh, we gaan weer even romantisch doen. Met de single van Nick en Simon. Hier is Pak maar mijn hand.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 Te veel vragen. Je kunt niet als heenige de wereld dragen. Pak nou maar mijn hals. Laat mij de weg wijzen. Er is geen probleem. Als je keer op keer jezelf wil bewegen, je kunt het niet alleen. Als je weer een wedstrijd hebt verloren en je voelt je niet zo fijn.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 Zijn we toegekomen aan het dier van de week? Of eigenlijk uh, dieren van de week. Heb je ze erbij, uh, Obertjan? Ja, ik heb ze erbij. Dat, dat, is, mooi, dat, is, mooi. dat is mooi. Kom maar op, pa. We hebben Nora en Nico. Dat is moeder en zoon. En dan hebben we het over konijntjes. Nora is wit, is een angstig konijn en daarom ook niet geschikt voor kinderen, helaas. Ze raakt snel in paniek en verstopt zich dan. Het dierentuin zoekt voor haar en haar zoon Nico. Die is grijs. Een huis waar ze lekker door de tuin kunnen rennen... en waar ze hun eigen gang een beetje kunnen gaan. Hebt u zo'n tuin en hebt u geen kinderen... Of, eh, of zijn de kinderen het huis uit, maar wel ruimte voor Nora en Nico... Schroom dan niet en, uh, en ja, haal ze weg waar ze momenteel verblijven. Want ze verblijven momenteel in het Dierenthuis Kennemerland, Keesomstraat 5, te Zandvoort. Telefoon is bereikbaar op 571-3888. 571-3888. Of kijk even op de website www.dierenthuiskennemaland.nl. Want ook Nora en Nico verdienen een thuis. En dat waren ze de dieren van de week. Kijken we nog even naar het voetbal. Naar de wedstrijd uh, Edo SV Zandvoort is inmiddels ten einde. Daar is het uh, 1-0 geworden. Helaas een uh, verlies dus voor uh, SV Zandvoort. De andere wedstrijd, ja, daar hebben we het over de Veteranen 1. Ja, ik ben me Ze benieuwd. speelden vandaag tegen Bloemendaal. En jawel, ze hebben wederom gewonnen. Hey. Met 2-0 dus. Heren van de Veteranen 1, van harte gefeliciteerd. Aan de tolweg Tina, Marcel, Albertjan en ik, even lekker mee. Wel op deze zin, uiteraard van Echo Smits, hoor De Cool Kids. Het is uh, vijf minuten overal vijf geworden. Nou, Marcel zit er nog, dat hoor je dus. En uh, ja, we praten nog even verder uh, met uh, Marcel, Albertjan. Ja, luisteraars die nu wat later hebben ingeschakeld, kan me niet voorstellen gezien de kijkcijfers. Maar uh, blijf maar lekker zitten <laughs> trouwens daar, voortaan. Goeie plek. <laughs> Uh, Marcel Aarns is aangeschoven We hebben het over de Kenia Classics Een uh, fietstocht over 380 kilometer Van tussen 10 en 17 oktober Dwars door Kenia Voor het goede doel Amref Flying Doctors uh, We waren gebleven De officiële kick-off hebben jullie gehad met alle deelnemers uh, Jij gaat ook uh, uh, geld proberen in te zamelen Via uh, kofferbakverkoop Drie keer Wanneer was de eerste ook alweer? 10 mei 10 mei, voor de eerste keer Goed en uh, diner in Baan, jij gaat een diner organiseren, ook voor het goede doel. Ja. Dus, dan, dus het geld wat daar gespendeerd wordt aan, aan jouw eten. Ga je zelf koken? Ja, samen, samen met een collega die ook mee fietst, gaan we zelf koken. En wij kan, kunnen echt koken. Kan je al een tipje van de sluier oplichten? Of wil je dat liever nog een beetje hmm, ja, geheim houden? Het, het, het heeft wel Keniaanse sferen, zeg maar. Oké. Okay. Dus het zou best kunnen zijn dat je bij de Amuse een sprinkhaan of iets tegen. <laughs> Want ja, jij ja, hebt gereserveer, ja, net gereserveerd. Ja, voor vier, maar ik denk dat ik iets later kom. Nee, nee. Goh, dat, maar dat, mensen, dat, mensen die, die, die, die, die jou, jou en het goede doel goed hart toe dragen... en uh, naar het diner toe willen... Uh, is al prijs bepaald wat het per couvert moet gaan kosten? Ja. de menu kost 3 tientjes. 30 euro, pp. En dan krijg je echt een amuse, voorgerecht, hoofdgerecht, nagerecht, koffie. Oké, okay, en de welke datum was dat? 11 juni. 11 juni. En dat ook getackeld? Dus 4x3 is hoeveel? 120 euro CFM. Nou, daar zal de spellingmeester blij mee zijn. Goed, die zullen we dus maar niet indienen in die boel. <laughs> Goed, uh, je, je, je, met het team ga je ook, uh, je, he, ga je ook een aantal uh, activiteiten ontplooien om geld binnen te halen. Jullie ja. hebben als team ook al een hele, wat geld binnengehaald. hè? Ja, ja, we hebben wat hoofdsponsors, het zijn wat leveranciers van ons. Dus, uh, leveranciers van de rij hebben we ja. ja. Die, okay. die, die, die sponsoren en in ruil daarvoor krijgen ze wat PR-uiting. Uh, uh, en dat, dat schiet wel op. We zitten als team nu al boven de, net boven de 14.000 euro. Oké, okay, uh, nou, zo. So. Dus dat, dat is, als team is dat, hè? Dus ja, dus is dus alles bij elkaar opgeteld. Ja, dat is alles bij elkaar opgeteld, oké. Okay. Maar nogmaals, luisteraars, je bent er nog lang niet. Nee, dat moet echt 50.000 <laughs> euro worden. We zijn echt zeker nog lang niet. Ja, nee, nee. En, en jouw persoonlijk streefbedrag is, is 5.000 euro? Ja, ik wil 5.000 euro, dat heb ik maar gecommitteerd. En ik zit ja. nu op 1.800, 1.900 euro, dus uh, okay. er is nog wel een weg te gaan. Nou goed, met alle activiteiten die je nog gaat doen, die geld opbrengen... bedoel, zal het ongetwijfeld wellicht, hopelijk voor jou... de 5.000 euro gaan bereiken. Gaat zekerlijk. En, uh, publiciteit, uh, er is een aparte website voor die Kenia Classics. Maar lokaal uh, ga je er ook wat uh, meer rugbaarheid aan geven. Uh, zo is er binnenkort een interview in de Zandvoortse te lezen. Ja, ja, ja, ik heb afgelopen week een interview gehad met, uh, met een, een, ja, sorry, met een de schrijvende pers. Met een, met een schrijvende pers. Ja. <laughs> Dat ja, was een hartstikke, een hartstikke leuk gesprek. Dus ik ben erg benieuwd naar het artikel. Dus het zal binnenkort wel verschijnen in de Zandvoortskrant. Oké, okay, en uh, nou, je, komt ook, je, je bent ook voor, met, bezig met het organiseren van het, het Rai team naar Zandvoort te halen. Nou, als je dat doet, dan weet je natuurlijk de weg naar de studio te vinden met je team. Ja. Je bent van harte welkom om dan uh, als team even een acte te, ja. te geven tijdens onze uitzending. We ga gewoon flink trainen in, uh, in de duinen. En dan hier met z'n tien uh, dus ruimte zat, zie ik. En, uh, hm. en daarna vergaderen ze ook al. Ja, we vergaderen dan dan kom je niet aan. Dat belangrijk. Uh, goed... Uh, Um, dit, is, dit is de update als het ware. Hè? Ja. Zijn we dingen vergeten? Mm. Zal ik vast vaste slot? Even vinden. denken? Even denken. <laughs> nee, vol, volgens mij niet. Nee, ik okay. wil iedereen tot nu toe weer danken voor wat, wat er nu allemaal gesponsord is. Ja, even los van de app nog even. Als mensen rechtstreeks naar de website van Kenia Classics willen. Kan je die nog één keer noemen? www.keniaclassic.com slash Marcel-Arends Je houdt ons op de hoogte van de ontwikkelingen? Ik, ik zeker doen. En ik kom bij diner, kom ik hé, ietsje later, maar dat geeft niet. Hè? Nee, dat geeft niet. Ik bewaar een flink handje. Oké. Okay. Ja, <laughs> Daar ja, kom je niet aan. <laughs> uh, uh, en dan geef uh, Marcel, je uh, gaat dan nog voor langere tijd uh, naar Kenia, en Karin zit dan alleen thuis. Ja. En dan? Ja. Dat, uh, ik denk dat ze dan wat hulp steun nodig heeft. Wel. Nou, laten we dan beginnen met... Uit actualiteit, uh, actualiteit uh, overeenstemming... Uh, is het gedicht vandaag zullen we opdragen aan Karin. Oké, okay, dat over een tweetal platen bij CFN. Dankjewel Marcel, en heel veel uh, succes met je actie. Jullie hebben En hier is Den Hartman en we are the young... er al klaar voor, het gedicht van de week? was wel een rekening, joh. Ja, ja, ja. Het gaat in dialect, hè, geloof ik. Jip. Jip, Jip, Jip. <laughs> jip en Janneke. Nee, Jip en Karin. Oh, oké. Okay. Ja, nee, dan begrijp ik hem. Nou, het is de tijd voor het gedicht van de week bij CFM. Karin. Zalst u altijd biemy blieb? Zalst altijd Karin? Bimibim, blik je wicht. Lekker warm in mijn naams. In die naams, ook dicht. Moe en slaap me gewoon. Deur de gordijn, zei ik de moon. Deze nacht is nou van ons beiden. Zelfs als dit bij mij blijven, Karin, karim. Bimibim, lief wicht. Veuls te vaak nuchter, veuls te vaak zat. Maar leem ga door. En wat blieft, een mooi wicht. Zalst al die bimi karin. Bimi bliem, liefwicht. Lekker waams in mijn naams. In die naams, ook dicht, moe, slop gewoon. Door de godin, ziek de moon. Deze nacht, die is nou van ons beden. Veel te vaak nuchter, Veel te vaak zat. wordt leem gaat deur, liefwicht. Zal Zalst al die bimi bliem. Zalst al die bimi bliem, liefwicht. Ja, een heel apart gedicht van de week alweer, Ja, de actualiteit dwingt mij daartoe. Ja. Wat, wat vond je ervan, Marcel? Wat vond je ervan? Heel emotioneel. Heel, ja, heel, ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja. Ik ik heb er aan... spreek, spreek jij die taal of niet? <laughs> ja, ik versta het heel goed, ja. Heel goed, ja. ja, heel goed, ja. <laughs> oh, wel romantisch hoor. Oh. Ik ben hier alweer of niet? Uh, Kik nooit, joh. Nee? Ik <laughs> <Die laughs> ben dit. Wet, wet, wet. Nee, ik heb geen paraplu bij me. <laughs> nee, hè? Het <laughs> regent niet eens. Nee, joh. <laughs> ja, je zegt, net, nee, wet wet net. Ja, ja, zo heet het groepje. Oh, schat. Ja, ja, ja. ja. Door de, de Angel Eyes. Alweer een van de laatste platen wat betreft dit programma, ja. En dan dadelijk krijgen we een uh, nieuwe entertainment for you. Ja, en aangeschoven is Fred. Fred, welkom in de uitzending. Ja, allemaal uh, een hele goede Jij gaat uh, van 5 tot 7 uh, een uitzending verzorgen live vanuit de studio Entertainment for You. Wat kunnen de luisteraars verwachten? Uh, nou, muzieksoorten uh, uh, ja, van de jaren 60, 70, tot en met de uh, eigenlijkheden. En uh, ja, uh, eventueel uh, kunnen we hier en daar kijken of er een, een verzoekprogramma, een, een top 2 of een, een ja. top 5 uh, ingelast kan worden. Uh, Mensen kunnen er dus eventueel even inbellen via de telefoon? Uh, is mogelijk. Ja. En uh, ja, er zal op de duur ook een, een internet, uh, hoe noemen dat, een uh, Facebook aangemaakt worden. Ja. Daarvoor. Maar goed, we gaan eerst even de komende twee uur. Je hebt assistentie van uh, onze medewerker Sander. Ja. Uh, die is erbij. Ja. En uh, ben jij er ook bij? <laughs> De jongste vrijwilliger is er ook bij. Thomas. Thomas. Nou, met z'n drieën moet dat gaan lukken. Deze hey, ik denk dus, het wel. Dus, luisteraars, komende twee uur Entertainment For You live vanuit de studio. En ik zou zeggen, Fred, heel veel sterkte. Nou, ja, nog dankjewel. geen vragen, Fred. Van, ja. uh, wat voor muziek vind je zelf leuk? Uh, ik heb een hele, hele brede smaak. Uh, ik ga het uh, van André Hazes tot en met uh, uh, U2. Oh, dus. dus we kunnen heel veel uh, mooie muziek uh, verwachten. Ja, zeker. Nou, heel veel uh, succes met je eerste programma bij CFM. Ja, wel. Dankjewel. Goed, dus een nieuwe collega. Ja, Altijd goed. En assistenten liegen er ook niet om. Dus nee, toch? met z'n drieën komen ze er wel uit. gaat goed komen zo meteen na vijf uur. Veel plezier. Willem. Uitzending voor ons zit erop, Albertjan. Ja, ik uh, ja, klopt. Maar, maar, maar niet getreurd, luisteraars. En kijkers, nee. nou, kijkers wel iets minder. Nee, natuurlijk. morgen, zijn Want we morgen er is weer. maar zelden niet. Dus dat scheelt weer uh, een kijkertje of 30. Uh, maar dan gaan we, achter dat geheim gaan we straks komen, wat, uh, wat, daar, wat daar aan ten grondslag ligt. Oké, okay, morgen zijn we er weer tussen twee en vijf uur. Met veel sport en uh, Zandvoort op zondag. Tot dan, in een hele fijne zaterdagavond. En bedankt voor het luisteren. Some Dag things Doei, doei. Other bed,